9 uur. Gert Fluk met het NOS-journaal. Het kabinet stelt een miljoen euro beschikbaar. voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Het geld wordt onder meer gebruikt voor medische hulp, water, voedsel en tenten. De stint mag vanaf morgen niet meer de weg op. Volgens minister van Nieuwenhuizen blijkt uit de voorlopige resultaten. van het onderzoek naar de elektrische bakfiets dat er veiligheidsrisico's zijn. De kans bestaat dat het voertuig stilvalt of juist niet meer remt. In de praktijk is dit een aantal keer voorgekomen... blijkt er drie meldingen bij de politie... en nabraagvraag bij een bedrijf dat stins gebruikt voor goederenvervoer. Bij een ongeluk met een stint op een spoorwegovergang in Os... kwamen anderhalve week geleden vier kinderen om het leven. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken... willen WW-fraude door arbeidsmigranten harder aanpakken. Aanleiding voor de maatregel is WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten... met de hulp van malafide tussenpersonen. Ze streken duizenden euro's op... terwijl ze intussen in Polen op vakantie waren of daar werkten. Nederland heeft er een nationaal park bij. Meerdere natuurgebieden in de provincie Flevoland vormen samen Nieuwland. Het gaat om de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen, de Markerwadden en het Markermeer. Het gebied is in totaal 29.000 hectare groot en bestaat voor drie kwart uit water. Nieuwland is het 21ste nationaal park van Nederland. De minister van Financiën van de Eurolanden maken zich grote zorgen over Italië. Het land wil meer geld uitgeven en het begrotingstekort laten oplopen. De Franse minister de Maire vreest een nieuwe crisis en ook minister Hoekstra is ongerust. Vrijdag daalden de Europese beurzen flink na bekendmaking van de Italiaanse plannen. De Europese Commissie kan de begroting van lidstaten verwerpen, maar dat is nog nooit gebeurd. Het weer, vanavond minder bui, het koelt sterk af. Morgen bewolkt, met af en toe regen of motregen. Tegen de avond wordt het het Noordwesten weer vaker droog. Het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM.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 you my coat that goddess love can flow crazy how that shipwreck meant my ship was coming in we talked till the sun went down love on the future sound my treasure map was on your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 Zie je niet alleen, alleen een man van steden, lijkt Van buiten lijkt ik ga. Maar prik er eens doorheen in de la. bij doen, bij doen. Maar als je naar me kijkt, dan zie je. You should, see you should see her smile. The way that she dresses, the way she does everything. She's perfect to me. I think I'll buy her a drink. I've been watching you, girl. Watching and you girl. I like what I see. Like what Would I you see. come home with me, girl? Happy, You're making me feel.